Die fiscal cliff houdt in dat er automatisch een pakket van forse bezuinigingen en belastingverhogingen van kracht wordt. Dat is slecht voor de economie en voor de loonstrook van iedere Amerikaan, zei Obama tijdens een persconferentie. Alle betrokkenen noemden het overleg van gisteravond goed en constructief. De leiders in de Senaat praten nu verder. Volgens Obama raakt het geduld van de bevolking op en vragen veel mensen zich af waarom alles altijd op het laatste moment moet in Washington. De Indiase studenten die vorige week in een bus werd verkracht... is aan haar verwondingen bezweken. Ze lag in een ziekenhuis in Singapore. De studente van 23 zat samen met haar vriend in de bus in New Delhi. Ze werden geslagen met ijzeren staven. De vrouw werd door zes mannen verkracht. Daarna werd het stel uit de bus gegooid. De groepsverkrachting leidde tot een storm van protest in India. De zes vermoedelijke daders onder wie de buschauffeur zitten vast.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 Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droogt, wordt niet kouder dan 9 graden. Daarna een droge dag met af en toe zon. Middagtemperaturen van 9 tot 12 graden. Zondag wisselend bewolkt met enkele buien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Niet alles gaat goed in Delft. Dames en heren, dit is het tweede uur van Casaluna vannacht. Um, we zijn de 50 gepasseerd. We dalen af, zijn op weg naar huis. We weten dat wetenschappendrijven een soort Olympische Spelen is... waarbij het ook eervol is om de tweede plaats te behalen. En dat uh, Star Trek in, tot inspiratie kan dienen van mijn gast Carlo Beenakker. Een, een top-wetenschapper in Nederland en daarmee ook internationaal um, theoretisch natuurkundige... Je houdt echt van Star hè? Wat. Ja, ik, ik, ik heb zo'n beetje, denk ik, alle afleveringen gezien. Het is nu een beetje op z'n retour. Het wordt, je ziet het niet meer op tv. Maar ik keek er wel als Jochinaar. naar. En, en ja, toch de, de, de belofte van de toekomst, waarin je andere, andere planeten kunt verkennen. Waarin je andere, andere levensvormen ontmoet. De, de verruiming van je inzicht, die dat geeft. Ik vond dat iets heel erg boeiends. Ja. En nu nog steeds? Ja, nog steeds. En het is toch toch een droom van, van, van ik, de mensheid. De, de, een droom van de mensheid om, om het heelal te verkennen. En, en als je bijvoorbeeld wat we nu de laatste jaren natuurlijk gezien hebben, is de, de zoektocht naar andere planeten die lijken op de aarde, hè, waar we nu al honderden van hebben. Ik, ik ben er absoluut van overtuigd. En ik denk dat, dat alle natuurwetenschappers dit vertrouwen met mij, dit, dit, met mij delen, dat, dat het heelal vol zit met intelligent leven. Oh, ja? helemaal vol zit met intelligent leven. En dat ze dat vermoedelijk ook uh, wel zullen ontdekken. In, in, in misschien al, al deze eeuw. Of Dit is, dat, is, dat is heel gek. Maar ik, dat heb ik trouwens al eerder gasten van Kazloenen horen zeggen ook. En eigenlijk... kan ik dat niet geloven. Ja, dat, is natuurlijk, dat is mijn beperkte breintje waarschijnlijk. Ja, het is meer het, is het idee van waarom waarom zou de aarde zo bijzonder zijn? Hè? En, en als je bedenkt dat er dus... miljarden hè, ja. aardes zijn... Dat, dat weten we nu vrij zeker. We kunnen nu vrij zeker afschatten... hoeveel planeten er zijn die op de aarde lijken. En dat getal is zo groot. Ja, waarom zou, waarom zou de aarde... Het, enige, het is heel bijzonder zo zijn. De de de de de handen. Handen. Nee, het is veel voor de hand liggender om te vonden stellen... dat er heel veel planeten zijn die op de aarde lijken. Alleen ze zijn gewoon heel ver weg en communicatie is heel erg moeilijk. En dat is de reden waarom we er niet, niet zoveel van weten. Maar daar zijn we hard op. Hard maar is het dan ook waarschijnlijk dat ze op de aarde lijken... of dat het juist iets heel anders is? Ja, we hebben natuurlijk onze beperking, onze beperkte verbeeldingskracht. Hè? Dat, dat we op zoek gaan naar dingen die een beetje lijken op, ja. op, op dit. En, en misschien dat het onzin is en dat je heel anders moet kijken. Maar, dat, maar we, dat is we hebben niks anders natuurlijk. Ja. ja, dat is toch, je probeert uh, ook op Star Trek zijn die buitenaardse wezens, dus ja, die, die lijken toch allemaal een beetje rond ja. he? dat, dat, dat is er worden. zo flauw aan dan. Nou, ja, ja, maar dat, dat is, oké, okay, je kunt zeggen dat is een beperkte verbeeldingskracht Dat is waar, maar dat, dat is de manier waarop je... Er zijn ook best wel goede argumenten voor te vinden hoor. Wat dat... Dat is je favoriete personage in Star Trek? Seven of Nine. Dat is die, die, die vrouw die half robot is, die, die ja? implantaat heeft. Nou, gewoon een ontzettend krachtige, mooie vrouw. Ja, ja. Goed zeg, ja. Ik zie je dochter ook uh, breed om um, U uh, uh, kunt bellen, u kunt meedoen. Dat is leuk. Uh, stel vragen aan Carlo Benakker, uh, of vertel verhalen. Kom met de, de, de problemen misschien wel, wat dan ook, ervaringen. Er uh, nou, dus zijn weinig mensen met ervaring, ervaring met kwantumfysica natuurlijk. Maar goed, ik, ik, ik weet ook niet wat me te wachten staat. Bel naar 0800 1121. Wouter, nacht. Hallo. Hallo. Uh, ik heb een vraag. Ja. Uh, of eigenlijk een opmerking. Uh, er wordt altijd gezegd dat de, de wetenschap die, die, die kijkt altijd kijkt naar de eindigheid hè? de eindigheid van het heelal. Uh, achter de heelal er zit dan niks meer. Uh, houd, nou, houdt het op. Hetzelfde met het, uh, de microcosmos, hè? Uh, de Higgs-deeltjes. En dan is er niks meer. Er is geen kleiner deeltje. Je eindigheid. Ik denk, ik denk dat de wetenschap uh, moet accepteren dat we gewoon moeten accepteren dat uh, dat, uh, dat, er, dat heelal oneindig is. En. Zowel in de macro als in de microcosmos. Dus waarom, waarom, ja precies, waarom denkt de wetenschap in, in termen van eindigheid... en niet in termen van oneindigheid? Ja, de wetenschap die, die wil alles berekenen... en, en die, die kan het niet mee leven, het mysterie van de oneindigheid. Ik, ik denk, we moeten gewoon accepteren dat de kosmos ja, de, de oneindig is. In macro, microcosmos, Het is gewoon een mysterie. Ja, dat is mijn geloof, uh, huh? ik kan het niet bewijzen... Uh, ja, uh, maar ja, de wetenschap die wil per se uh, grip krijgen of zo... Uh, moet een grens getrokken worden. Maar als je een grens trekt om iets, wat zit er dan achter? Ja. Achter die grens. Ja. Ja, dan komen we op... op goed. Carlo, hoe reageer je? Hey, ik vind het bijzonder dat u dat zegt. hè? Dat, dat de wetenschapper op zoek is naar het eindigen. Ja. Als mensen mij vragen wat ik doe... dan zeg ik dat ik juist op zoek ben naar het oneindige. En, en uh, bijvoorbeeld die... die die eindigheid van dat heelal, dat is maar zeer de vraag natuurlijk. En dat is, dat is even zeggen, iets waar we achter proberen te komen... of het heelal eindig is of oneindig. En ook de vraag van wat gebeurde er voor de oerknal? Ja. De vraag wat gebeurt er na... He, uh, op, op een gegeven moment als alle sterren uitgedoofd zijn? Dat zijn absoluut vragen die, die, waar we als, als wetenschappers... tastend wel een antwoord op proberen te vinden, hoor. Ja, en, en ik denk ook dat, dat um, als je de, de meest met, met wetenschappers praat, dat je, dat je toch zult merken dat heel veel de meeste wetenschappers toch heel goed besef hebben van de beperktheid van hun eigen kunnen, dat er gewoon dingen zijn die we ja, metafysisch noemen, hè. Dat, is, dat is een ander woord ja. voor buiten de, buiten de fysica, buiten de natuurkunde. Ja. Dus het feit dat we ja, dat we niet alles kunnen weten, dat, dat er een, een grens is aan ons. Weten, dat ja. snap ik. Maar ik denk dat het aardige is van de manier waarop wij mensen in elkaar zitten... dat we niet tevreden zijn met een grens. Hè? Dat we altijd kijken of we over die grens heen kunnen gaan. Dat is in ieder geval de manier waarop ik mijn vak probeer uit te oefenen. Door niet, niet te gauw te zeggen van nee, tot hier en niet verder. En altijd af te vragen van goh, kan ik dan een stukje verder. Maar ja. Wouter, eigenlijk, eigenlijk begrijp ik jou ook goed als ik zeg... dat uh, je een soort fundamentele twijfel aan wetenschap hebt. Namelijk dat ze zich niet willen neerleggen bij wat jij noemt het mysterie. Ja, ik heb het over de wetenschappen, niet over, over heel veel uh, ja. mensen die de, die de wetenschap uh, beoefenen. Want ja. er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die net zoals ik denken waarschijnlijk. Ja. Trouwens, ik ja. wil even, even benadrukken dat uh, de oneindigheid in de ruimte, ik bedoel ook oneindigheid in de tijd, hè? dus de, de oerknal, ja. uh, er is geen begin, er is geen einde. Ja, ja. Dat wil ik ook even benadrukken, ja. dat geldt ook in tijd. Maar dan even terug naar wat, ik noem, wat je net zelf eigenlijk benoemde als het mysterie. Ja. Is dat niet een, f, bijna een fundamentele twijfel aan wetenschap als zodanig? Dat wetenschap antwoorden wil, wetenschappers antwoorden willen hebben... en jij, dat begreep ik eigenlijk een beetje... Ja. denkt dat op sommige vragen gewoon geen antwoord zullen, zal, zal zijn. Klopt dat? Ja, ik, uh, uh, je moet gewoon accepteren dat... Uh, dat, dat de oneindigheid van ruimte en tijd en ja. uh, dat, dat vind, ik vind ik eigenlijk ik vind het eigenlijk anders als je het andersom zegt van er is een eindigheid dat vind ik eigenlijk raar dat ja. vind ik zelf raar dat, dat voelt raar ja. waarom zou er een einde zijn aan iets ja maar dat zei dat zei Carlo net ook al want ik ben ik ben ook op zoek naar de oneindigheid ja ik, ik, ik wat Carlo uh, gezegd heeft uh, nou kan ik een heel eind mee meegaan dan, uh, dan zijn jullie in, ieder geval in dit geval. Nee, nee, maar ik heb het over de wetenschappen, wat je vaak uh, ja. hoort op de radio, over de wetenschap. Ja. En uh, ja, ik vind het zo beperkt. Ja. En uh, ja, misschien uh, ga je dan ook gelijk over in een religie, hè? Uh, het mysterie. Ja. Accepteer dat er mysteries zijn. Ik vind het wel leuk eigenlijk, het mysterie. <laughs> ik wil helemaal niet weten wat er allemaal gaat gebeuren... of met de wereld, of weet ik het. Uh, uh, ik, ik, heb, ik heb wel eens bij wetenschappers van de Erasmus gezeten... die uh, ook celbiologen en een aantal van, ook hele knappe koppen... En die, en die zeiden van, als wij genoeg data zouden verzamelen... Ja. En dat zeiden ze met veel stellige overtuigingskracht. als we alle data zouden verzamelen... Ja. dan zouden wij alle antwoorden vinden op de vragen. Dan zouden we het, het raadsel van het leven kunnen oplossen. Jij gelooft er niet in, de begrijp, ja, en dat begrijp ik Bouten. Dat bedoel ik dus. Dat Car bedoel ik dus. Dat is, dat is gewoon een beetje... je me me me megalomaan, megalomaan vind vind jij dat? van de wetenschap. Carlo, hoe sta jij daar tegenover? <laughs> Ja, ik denk dat je dan met name praat... Het, kunnen we het bewustzijn verklaren met, met zeg maar chemische processen? Alle vragen. Zij zeiden echt, nou, ik heb erbij gezeten... en nee, nee, ik viel van mijn stoel, nee, maar ze zeiden maar het. Ik, alle ik, vragen. Nee, niet alle vragen. Maar ik denk dat het, het, het aardige is, en toch ook het hele bijzondere... Hè, wie wij zijn als mensen, is dat als we een grens zien dat we gaan kijken of we er overheen kunnen gaan. Ja. He, dat was al in de tijd van Columbus, he. die zag de oceaan. Oh ja. En mensen zeiden van, je valt van de aarde af. En die zeiden, nee, ik ga gewoon met een boot kijken wat ik vind. Maar de grenzen blijven komen. Blijven, blijven komen, de... maar ik denk dat een instelling... die ik zelf ook aan mijn studenten probeer over te, te dragen is dat je als je een grens ziet, een bordje zeg maar niet verder tot hier en niet verder... dat je best wel een beetje aan dat bordje mag rommelen, hm. rammelen... en een beetje kijken of je misschien toch niet ergens doorheen kan kijken. Oké, okay, daar laat ik het bij Wouter. Dank je wel in ieder geval. En als laatste wat ik even ja. Zeggen van want, uh, hoe, hoe meer je weet, hoe meer je beseft... hoe weinig je eigenlijk weet. Dat is een heel oud-socratisch principe natuurlijk. Um, en dat is oud Grieks. Dank je wel. En een goede nacht nog, Wouter. Um, voor, twijfelen is ook altijd goed, volgens mij. U kunt blijven bellen, 0800 112. En ook e-mailen, had ik dat al gezegd. Kanzeluna, apenstaartje, ncrv.nl. Iemand stelt de vraag, dat is Martijn... Euh, zou het mogelijk zijn om één... via e-mail dus, zou het mogelijk zijn om één specifiek moment... in de tijd vast te kunnen leggen? Ja, nee, vastleggen. Ik denk dat, dat, dat, dat we dat doen met foto's of zo. Maar als je zegt, kun je de tijd stilzetten... Ja. Dat gaan is iets jullie, wat niet gaat. Gaan dus, jullie dat kunnen? Op een gegeven nee, moment. de tijd stilzetten kan dus niet. En, en uh, we kunnen een hoop dingen stilzetten. Ja. Maar, maar de tijd die, die gaat verder. Ook al prettig uh, eigenlijk. Hè? Ja. Ja, het, het antwoord op de vraag van kun je de, de, de vertraging van de tijd... kun je die uh, willekeurig klein maken? Het antwoord is ja. En dat is als je met de lichtsnelheid reist. Dus een, een, een, een lichtdeeltje bijvoorbeeld. Voor een lichtdeeltje staat de tijd stil. Dus, dus als, ik, als ik deze vraag zou moeten beantwoorden... zou ik zeggen van nou, een lichtdeeltje ervaart dat zo. Voor een lichtdeeltje staat de tijd stil. De klok gaat tik, tik langzamer en langzamer. En als je de lichtsnelheid hebt, dan staat die stil. Maar wij mensen die aan deze kant van de lichtsnelheid zitten... dus aan de trage kant van de lichtsnelheid... voor ons zal de tijd steeds vooruit gaan. Jannie, goeienacht. Ja, mag ik nu even iets zeggen? Ja, alsjeblieft. Ja, ja ik... Uh... Ik hoorde net over Columbus spreken. Columbus is naar Amerika gegaan. De aarde was rond. Dat wist hij of vermoedde hij. De Grieken wisten het al eerder. Hij heeft daar veel vernietigd. Ons blanke ras heeft daar heel veel vernietigd. Volken uitgeroeid en zo. En ik vrees dat als we ergens in het heelal... ...andere planeten vinden waar ook op... ...te leven valt, misschien is er al leven... ...en dan gaan we dat zeker ook weer vernietigen... ...want we gaan met onze eigen aarde en onze eigen mensheid heel slecht om. Ik ben er zoveel te meer weer een keer van geschrokken... ...toen André Kuipers vorige week vertelde over hoe die om de aarde heen vloog... ...en eigenlijk ontroerd was hoe klein en kwetsbaar het was... ...en terloops ook weer even zei dat er per dag... 100.000 inwoners bijgekomen en als dan iemand zo even, in het begin, ik geloof dat het Carabiner zelf was, als hij dan zegt dat we de honger kunnen oplossen, dan geloof ik dat ten eerste niet met 100.000 nieuwe inwoners per dag erbij en dan nog, het gaat niet om honger. Straatkinderen en al die vreselijke buurten die onder grote steden hergegroeid zijn, die gaan niet dood van de honger, maar ze hebben wel een verloederd leven. En de aarde, die de mensheid zelf verloedt in gedrag en in alles, en de Prachtige aarde met een veelzijdigheid van genen in het klein en mogelijkheden in het groot. Waar ik er net ook met belangstelling naar geluisterd heb. Diegenen waar nog allerlei planten en weet ik wat uit zouden kunnen komen, die zijn we aan het vernietigen. De laatste oerbossen gaan er aan worden sojaplantages omdat we met vlees willen blijven eten en zo. Waarom hebben we geen aandacht voor de mensheid? Die zoveel verantwoordelijkheid heeft. En die verantwoordelijkheid wordt ons ontnomen door onder andere de paus. Maar mm. ook heel erg veel door de zogenaamde vrije markt. Die helemaal geen vrije markt is, maar die misbruik maakt van slavenarbeid. Want liberaal zijn betekent dat iedereen vrij is om te denken. Dat is een soort van vrijheid die goed is. Mm -hmm. En ja, je kan het allemaal moeilijk. Moeilijk uit. Ik vind het heel. Maar interessant u, nou, u, het is u, u ontvouwt in heel kort bestek een uh, vrij complexe, uh, eigenlijk ook politieke visie, zou je kunnen zeggen. Heeft dit, is u, uh, niet, dit, is, dit is al zo lang als de mensen ja? bestaan. Ja, is er iets wat je concreet eigenlijk wil vragen of voorleggen aan Carlo nu? Ja, dat hij niet over de honger moet praten als hij het niet over waardigheid en verantwoordelijkheid van mensen heeft. Dat we niet, het is prachtig wat ze uitvinden. Maar we moeten om het lijden van de mensheid denken. Okay. En er wordt nog ontzettend veel geleden. Heus niet okay. alleen aan honger. Goed zo. Dan dat laat, is het. Dan laat, goed, dankjewel. Um, ja, dat voelt je wel naar een heel... Ja, je hebt zelf nou, gezegd dat alle vragen nee, mogen. Nee, alle vragen mogen. Ik noem de honger alleen omdat dat... A, een van de zogenaamde millenniumdoelen is. Hè? Dus het is een soort doel wat wij ons als mensen stellen... Ja. namelijk om het uit te roeien... en waarvan we denken dat we het kunnen. Ja. Dat we ik zeg, het je alle problemen kunt oplossen... maar je moet ergens beginnen. En, en uh, dat is een probleem... Wat, wat voor een deel te maken heeft met nieuwe gewassen. Het zijn maar suffe dingen natuurlijk... Maar, maar vaak zijn het eenvoudige dingen die je kunt doen. En, en je moet ergens beginnen... En, en, is, is er een relatie tussen jouw werk als uh, theoretisch natuurkundige... en dat soort millennium problematiek nou, als honger, armoede? Nee, nee. Is ik, niet. ik ben een, een vrij nutteloos mens die, ja, uh, die geld ik. opmaakt. Ja. Maar misschien dat ik door de studenten die ik opleid... op een indirecte manier ja. daar iets aan bijdrage. Nee, ik ben, heel, ik, ben, kan heel, ik ben daar heel klein in. Ik doe, ja. doe heel weinig. Aan het dus jij denkt over dat soort dingen net zo na als ik erover nadenk. Of jij niet, dat Ach, is niet goed. op een andere manier. Maar ja. ik, ik, ben een opt ik ben een optimistische mens ja. misschien dan, dan u, mevrouw. En... en uh, ja. Ik heb een soort gevoel dat... dat een hoop en een verlangen ook... dat we deze aarde wel... Uh, ja, toch, toch kunnen redden... van de ondergang. En, en, uh, nou. wel, wel mooi die opmerking... van Kuipers. Als je dan om de aarde heen... cirkelt, dan zie je hoe, wat een kwetsbaar... bolletje dat is. Is dat een besef wat jij wel... Ja, dat is natuurlijk absoluut waar. En, en dat weten wij we sinds, sinds, uh, ja, sinds de eerste... ruimtevaart, ja. je die blauwe... die blauwe planeet ziet. En je ziet toch ook... Ja, dat omheen is het allemaal doods en, en, en, en koud, of de heet, of de koud, en in ieder geval doods. Denk, je ziet dan een heel kostbaar heel kostbare, iets. Dus misschien zijn er wel heel veel planeten die lijken op de aarde, maar die zijn wel heel erg ver weg. En dus we moeten goed voor deze aardbol zorgen. Ja. En ja, dat is een soort besef wat, wat, uh, wat heel langzaam doordringt en, waar allerlei, en waar, waar allerlei mensen op hun manier hun steentje aan bijdragen. En ik denk dat we dat in Nederland toch de meeste van ons dat gevoel wel hebben: dat we, dat we zuinig moeten zijn. Op, uh, op, ons, op ons land en op, op de aarde. En... Ik heb nog een e-mail binnen van een andere Wouter, Wouter van der Sluis, um, die ons groet uit Bali, waar de wereld reeds is ontwaakt. <laughs> dat is alleen vandaag, hoop ik. Of dat denk ik althans. En dat, er, hij refereert nog even aan die, de competitie hè, tussen universiteiten. Wat is de relatie met het onderzoek naar een quantumcomputer in de uh, Verenigde Staten van Amerika en China? Samenwerking, competitie, verschil in investering, financieel? Waarmee je eigenlijk vraagt naar de kansen van uh, Delft-Leiden. tegenover de grote spelers in, uh, in de rest in dus, van de wereld. Dus ik, ik, ik, dit zijn mensen die ik allemaal ken. Oh, en ja? we ontmoeten ja. elkaar een paar keer per jaar. En we praten vrijelijk over waar we mee bezig zijn. En als het uit zou komen, zouden we ook samenwerken. Maar voor een heel groot deel is het net zo goed, denk ik, als ontdekkingsreizigers. die denken: van er zit iets aan de andere kant van de oceaan. En ze gaan op reis. En bij een afslag, de een gaat links en de ander gaat rechts. En je wenst elkaar ja, behouden thuiskomst. En, dan, en dan, dan zie je wel. En als je elkaar tegenkomt, je hebt hulp nodig, zul je elkaar helpen. Ja, ja. Ook een soort dus, kameraden dus, wel. Het is een he? kameraadschap. Maar mensen ja. hebben verschillende plannen. Leggen verschillende prioriteiten. denken nou Ik denk dat dit meer veelbelovend is. Ik denk dat dat meer veelbelovend is. En je gunt elkaar succes. Maar je hebt zo je eigen ideeën. Je gaat je eigen neus achterna. Ja. Dus het is een, een, een gemeenschap die niet zo heel groot is. Die elkaar allemaal goed kent. En um, maar je wisselt ook studenten uit. Ik en, en, uh, uh, uh, of Vraag je dat wel af? Um, als je je, je je collega's, kameraden... op andere plekken in de wereld ontmoet... heb je dan toch ook... Uh, het, het oog of het bewustzijn... waarmee je je afvraagt... deugt hij wel of niet? Of moet ik hem vertrouwen of niet? Ja, ik, ik denk dat... dat... Dit een soort tak van sporters die zich niet zo leent voor, ja. laten we zeggen, stapelachtige toestanden, moet ik heel eerlijk zijn. Hoor. Spionage dus, dus, uh, of uh, diefstal. Nee, dus of, uh, is, diefstal van kennis. Nee, dat is. Dat is. Nee. En ook, ook dat. Het is niet de een of andere formule of zo die ik dan. En die ik ergens zie liggen op een bord, of zie staan op een bord en zo. Nou, nou, het is voor een heel groot deel toch heel veel bloed, zweet en tranen. <lacht> en inderdaad, gewoon, ja, toch verschillende inzichten. Van ik denk dat dit veelbelovend is, ik denk dat ja, dat ja. veelbelovend is, dit materiaal gebruiken, dat materiaal gebruiken. En dus het, het is niet zo dat je zegt: van als ik even in een lab zou rondlopen of zo, en ik zou iets zien, dan zou ik naar huis ja. komen, zou ik zeggen: van nou weet ik hoe ik het moet doen. Ja. Daar is het toch te inspannend toch voor. Toch denken we dat wel vaak hè, bij wetenschap. Ja, dat weet ik. Dat is, dat is, ik, heb, ik, heb, ik keek gisteren toevallig naar de, de, de nieuwe Spider-Man. Waar ook ergens een formule is. En als ze die formule weten, dan lukt het plotseling. Het is een heel naïef idee van hoe wetenschap werkt. Dat het een geheime toverspreuk is. En als je die geheime toverspreuk hebt ontdekt... dan, uh, ja. dan, kun, je goud dan kun je lood veranderen in goud. Nee, zo werkt het niet. Het is, het is heel veel inzicht, heel veel hard werken... heel veel dingen proberen, heel veel ja. dingen die mislukken... 24 dan, uur per dag, heb je verteld. Aan, ja, en dan, hey, dan uiteindelijk dan, dan uh, uh, lukt uh, uh, iets wel. Uh, uh, maar pas na een heel, een heel lang traject. En dan geld? Bedoel, stel dat ze daar in Amerika of China veel grotere... Je hebt wel een gigantisch bedrag binnengesleept met je collega's in Delft... Van, uh, vanuit Europa, hè, maar ook vanuit de universiteiten en de regering. Um, maar stel dat die budgetten in Amerika nog veel groter zijn. Maakt ja, dat hun kansen ook veel groter? Nou... Ik denk dat dat natuurlijk wel, wel, wel helpt. Een land als China investeert. Elk willekeurig bedrag in, in toponderzoek. Geld speelt voor China. Wat, wat dit betreft zijn natuurlijk in China arme mensen. Dat is natuurlijk het tragiek van het land. Dat zijn hele arme mensen. Maar er zijn ook hele rijke mensen. En de overheid is bereid om elk willekeurig bedrag te besteden aan toponderzoek. Ja. Nou... Dat, dat helpt natuurlijk. Het is een sport. Je moet natuurlijk wel een hele goede sportman hebben. Ja. Maar als die geen goede spullen heeft en die kan trainen. En geen goede voeding heeft. En geen, geen coach. En geen, geen masseur. En weet ik veel wat. Dan zal hij het natuurlijk uiteindelijk niet redden. Dus het is een beetje die combinatie. Je hebt, je hebt de gezonde lands nodig. Maar die moet ook de faciliteiten hebben. En ik denk dat we Nederland op dit moment nog wel mee kunnen doen. Maar als natuurlijk het geld verdwijnt. Ja, dan kun je nog wel goede mensen hebben. Maar houd het op. Ja. En het talent is er wel? Het talent is er. En, en het talent is, is er natuurlijk ook in China. En uh, daar zijn er natuurlijk wel veel meer mensen. Dus, maar ja. we hebben hier een, denk ik, in Europa toch denk ik, een wat, nog wel een wat creatievere inslag. Dat gaat ook veranderen. Bedoel, er zijn enkele reden waarom een Chinees per definitie niet creatief zou kunnen zijn. Maar manier, misschien de manier waarop je mensen opvoedt, op je mensen traint. Ja. Dus ik denk dat we nog goed kunnen meekomen, ook in een land als Nederland, ook met hele bescheiden middelen. Maar um, ja, het, het, het, het is een combinatie: een combinatie van talent en investeren. Jos, goeienacht. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Um, de laatste opmerkingen van jouw gast hebben ja. mij al een beetje gerustgesteld. Oh. <laughs> Hij zegt: uh, je verandert zomaar niet, loopt in goud. Ja. Maar als het zo zou zijn dat zo'n hele grote computer. De quantum computer, ja. echt alles in kunt stoppen. Ja. dan vrees ik met grote vrezen voor mijn ambacht. En dan ben ik niet gelukkig. Ja, jouw ambacht is bakker, hè? Ik heb een bakkerij. Je hebt een bakkerij. En je hebt nou die, die oliebollen-test gehad. En die meneer Olink, ja. die heeft gewonnen. En die man heeft ongetwijfeld honderd dingen gedaan zoals elke oliebollenbakker in Nederland doet. Maar hij heeft toch weer iets gedaan wat hem als winnaar maakt. Ja. En ik probeer ook hier in mijn bakkerij elke dag net die dingen te doen... Ja die mij hier als winnaar maken en dat mijn klanten zeggen: potverdikke me, ik ga bij jou mijn brood, mijn kerstbrood kopen en dan betaal ik iets meer voor. Maar dat vind ik heel erg lekker. Ik, ik zie aan mijn gast dat, die, dat deze vraag hem zeer bevalt. Ja, ik kom bij u oliebollen kopen. Ik kom bij u oliebollen, <laughs> <laughs> oliebollen kopen. Ik heb ik heb vorige week, ik maak, ik ben al, even kijken, ik ben nog 60, ik ben al om en nabij 43 jaar bakker. En ik heb vorige week heb ik uh, nee, in de weken voorafgaand heb ik uh, naar kerst toe... heb ik iets met mijn uh, kerstbrood gedaan. En dat is zo enorm in de smaak gevallen. <laughs> ja, geweldig. Maar dat is een dot ervaring ja. en dat is een dot spel. Maar als we dadelijk alles in de computer gaan stoppen... Ja. en het komt er ook nog uit... ja, dan blijf ik dan met mijn dat bakkerij. Oké, okay. nou, dat is dus een, een vraag die eigenlijk een veel wijdere uh, uitslag heeft. Hè. Dat is niet, ja. maar goed. Dat, jij... Nou, weet je, dit is een beetje... U beschrijft uw ambacht eigenlijk als een soort... Ik zeg een soort kunstvorm. In ieder geval iets, iets, iets, iets, iets, er zit iets artistieks in. En dat vind ik leuk. Creativiteit komt erbij Dat vind ik heel leuk. Heel veel creativiteit. Nou, en datzelfde geldt ook voor, voor, voor kunstenaars. En, en, dus, dus geen We zijn toch ook niet bang voor een computer. We zijn toch ook als je kunstenaar bent, Peter, ben ook niet bang dat een computer je kunst zou overnemen. Een computer is een ding wat dingen uitrekent. En, mm. en die is dus nuttig als je heel lang over een berekening zou doen... En je, bent, en je wilt het antwoord vandaag hebben... en niet over 100, niet over 100 jaar... dan is een computer handig. Uh -huh. En dan is een quantumcomputer superhandig. Maar het zijn geen apparaten waar je bang voor moet zijn als je bijvoorbeeld denkt dat de quantumcomputer... het probleem van de liefde zal oplossen. Dat hij bijvoorbeeld zal aanwijzen wie mijn liefdespartner moet worden. Of het probleem van de kunst. Een mooi kunststwerk maken. Van of de oliebollen. Muziek, of, of het probleem de... van een nieuw gerecht of een nieuw ingrediënt. Dat is nou typisch iets wat wij mensen heel goed kunnen... waar we geen computers voor nodig hebben. Nee, maar kijk, brood maken. Toen ik naar de lagere school ging... toen, dat was dus in de jaren eind 50, toen kwamen de broodfabrieken op in Nederland. Ja. En toen zei men... Over tien jaar bestaat er geen enkele kleine bakker meer. Ja. En dat vond ik toen al heel erg. Ook als kind van, van zes, zeven jaar. Maar we zijn nu vijftien uh, jaar verder. En uh, er zijn nog vol. De bakker die zich wil onderscheiden. En die zijn best wil doen. Die heeft nog bestaansrecht. Maar het gaat, Jos. Eigenlijk om de relatie sorry, De angst tussen, tussen, tussen ambacht of menselijkheid en techniek. Die is, dat, dat probleem stel ja, je maar echt in Dat je, dat je, ziet, nee, maar je ziet. Nee, luister deelte. even. Je ziet techniek als iets wat al die vormen van menselijkheid. En creativiteit. Uh, Bedreigd. Dat is wat je vraagt, volgens mij. Ja. En daar zegt Carlo van: dat hoeft helemaal niet. Je hoeft hem niet bang te zijn. Nee. Nou, ik ben ook niet zo bang, maar ik dacht ja, maar ik. Zie, ik zie nou, Laten we even praten nu. Er is een, er is een mogelijkheid. Nee, sorry, om... ik bedoel, laat Carlo eventjes. Oh, sorry. Ja, ja, sorry nou, nee, ja. maar weet je, ik zie echt een. Een, een, een computer is een, ding wat, is een ding wat rekent. En rekenen is vervelend. Mm het -hmm. kost veel tijd. En. Uh, als je dat, dat is de reden waarom we ook een rekenmachine hebben. Waarom niemand meer, meer, meer op de markt ook... Geen, ja. Als ik op de markt koop, dan koop ik graag. Ik koop graag op de markt. gewoon Met die mensen die mensen ontmoeten. De ja. groente en de fruit. Maar ze voegen rekens uit hun hoofd. Nou hebben ze allemaal een, een, een, een, een apparaat wat het voor hen doet. Ja. Dus, ja. dus dat is wat een computer doet. Die rekent dingen uit. En dus de creativiteit die u stopt... in het verzinnen van een nieuwe kerstel of een nieuwe oliebol... Ja, ja. Die zal toch echt? En, en het gevoel wat de mensen hebben... wat natuurlijk ook een stukje sfeer is. Het is dus niet alleen maar... Ja. Niet alleen maar het spul, maar waar je het koopt, hoe je het koopt, dat het met, met liefde bereid is, zeg maar. Dat betekent ook wel iets. Ja, daar, hoef je niks aan, daar valt niks aan te rekenen. Dus dan zal die computer ook niks kunnen. En als je ziek bent en, en, en, en je hebt een medicijn nodig. en een, medicijn, een nieuw medicijn ontwikkelen kost 50 jaar en met een computer kan het in een week. En dan bent u dankbaar dat het apparaat er is. Ja, zonder meer. Ik denk dat het gewoon zo is. Gewoon lekker, ja. blijven, en, uh, lekker blijven bakken, Jos? Ja. Dat ik ga met een rustgevoel 2013 okay. in. Goed zo. Dan wens ik, ik je veel geluk alvast. Dank je wel. Doe het. Ja. Bedankt. Hoi. Toch is dat wel iets wat blijft hè, in mensen. De, ang de uh, angst voor techniek. Maar wat misschien is in dit verband wel even heel, heel mooi... Misschien heeft het er niks mee te maken. Dat ik denk dat de jongen die aan de, in het lab stond... aan de machines... Nou ja, machines ja, de, alles, alle techniek die erbij uh, was om hem te bedienen, de student in het lab in Delft... dat hij ziek werd. Vlak voor de ontdekking van het deeltje. Hij viel op het ijs. Hij viel op het ijs. Hij werd niet ziek, hij viel op het ijs. Ja. Laat met zijn hersenschudding in het ziekenhuis. Toen kon hij drie weken lang niks, uh, niks doen. Nee. Ja, maar goed, dat is ook zo. Dat snapt toch iedereen? Ik bedoel, ja. uh, al, deze, al deze wetenschap... die helpt je niet om... gelukkig te worden. Maar dat, nee. dat, uh, of mensen te vervangen. Nee, dat... nee. Of dat wat wij, waar wij mensen van houden. Ja. Goed. En The Boys is opnieuw een keuze van uh, Carlo Benakker. It's been days now, and you change your mind again. It feels like years, and I can tell how time can bend your eyes. Dit is muziek van Angus en Julia Stone en The Boys. Lekker. Is jouw keuze? Nou, dit is uh, de keuze van mijn dochter Margreet. Die de grote fan is van broer en zus Angus en Julia Stone. Dus jij, hou, je, hou jij eigenlijk wel van muziek? Jawel, maar ik luister... Je mijn dochter dochter gevraagd ja, van... Uh, moet ik draaien? Ja, dat ik, is... was, ja, ik was een beetje bang dat ik uh, mijn muziekkennis zo ergens in de jaren... Eind jaren zeventig is blijven steken. En dus ik dacht van, ik moet iets hebben. A, wat ik niet elke dag op de radio hoor. En B, wat... Uh... En dit vind je leuk. En ja, uh, vindt dit vind je jezelf uh... ook leuk? Nou, ik, ik vind het wel grappig dat boer en zus is. Ik vind het leuk dat zij uit Australië komen. Dat is toch een uh, leuk land. Is dat leuk land? Ja, Australië is een leuk land. Is dat jou daar... Als Europa de, je ten onder gaat, dan vluchten we allemaal naar Australië. En waar dan in Australië? Nou, al een plekje? Voor, ja, voor mij zou het toch ergens moeten zijn waar... Nog wel iets aan wetenschap gedaan oh, wordt. Ja. Dus niet Neemboe. Toch nog wel een van de steden, Sydney. Ja? Is dat een opwindende stad? Nou, ah, is mooi, stad. Ja? Ja. Oké. Okay. het gaat helemaal niet om die natuur daar. Um, nou, Er wordt veel gebeld, kan ik je melden. Um, en ook nog wel. Ge, um, nu gaan we nog, nog wel wat fundamentelere vragen stellen. Carlo, Herman, goeienacht. Ja, goede nacht. Met uh, Herman Eilering uit Groningen. Hallo. Um, ik heb uh, goed opgelet, geloof ik. Nee, ik vond het wel interessant tot nu toe. Maar wat de professor zegt over dat hij dan thuis komt nadat hij de berg opging, ja. dan associeerde ik iets van dan kom je thuis en wat doe je dan? Ja. Dus uh, ik, ik heb wel vaker gehoord dat natuurkundigen toch ook religieus zijn tegelijkertijd. Dus uh, mijn vraag is eigenlijk: uh, gelooft de professor in een leven nadat hij thuis komt? Oké. Okay. Um... Ik ga die vraag beantwoorden, maar ik wilde eigenlijk meteen ook aan jou vragen... waarom wil je dat weten? Maakt het, maakt het voor jou uit? Wat maakt het voor jou uit? Nou, het maakt uit voor heel veel mensen die uh, verbaasd zijn als natuurkundigen zeggen... ja, ik geloof wel in een leven na de dood. Jij ook? Vra, ja, ja, ik weet het zeker, maar uh, daar gaat het even niet om. Oh ja, jij weet zeker dat er een leven na de dood is? Ja. Ja, goed. Um, Carlo? Ik weet het niet zeker. Natuurkundig of weet ik het? Nee, weet je, en als je, het is waar, hè? Als, je, als je gaat kijken dus naar, naar mensen die zeggen... Van, geloof je in een persoonlijke god, geloof je in een leven na de dood? Dat zijn de standaard vragen. Dat uh, veel natuurwetenschappers zeggen nee. Maar dat is eerder omdat je als natuurwetenschapper niet gauw zal zeggen van... ach, er zal wel iets zijn, weet je. Dat is zo'n soort vaag antwoord, daar, daar worden we in getraind, dat doen we niet. Dus waar de meeste mensen op straat zullen zeggen van nou... Ik sluit niets uit. Zal een natuurwetenschapper eerder zeggen: van ik heb er geen aanwijzingen voor, dus zet mij maar even in het vakje nee. Maar, ik, ik persoonlijk, dat was, dat was uw vraag, hè. ik persoonlijk uh, leef vanuit de overtuiging dat er, is, dat er iets of eigenlijk iemand is als ik thuis kom. Maar uh, het heeft, ik moet er gelijk ook aan toevoegen: het heeft niets met mijn vak te maken. Soms zijn er wel mensen die zeggen: van, goh. Uh, Benakker, jij bestudeert de hele schepping. Dat moet toch wel heel makkelijk zijn om God tegen te komen in de schepping. En die mensen moeten teleurstellen. Nee, je, ik kom God niet tegen in de schepping. Geen van mijn studenten komt hem tegen. Dus dit is echt een vak wat, wat je beoefent. Uh, gewoon op basis van uh, wat je zelf verzint. En wat je ziet en waarneemt en gewoon heel goed oplet. Ja. En, uh, maar inderdaad, als u mij heel direct vraagt van uh, hoop ik of verwacht ik? Iemand te ontmoeten als ik thuis kom, is mijn antwoord ja. Ja, bedankt. Maar, maar, maar als energie nooit verloren gaat... dat is dan eigenlijk iets wat natuurkundig toch klopt? Ja, maar het probleem is dat wat ons als mens, mens maakt... is niet energie, maar informatie. Dus, dus de, de informatie zeg maar, die in onze hersens is opgeslagen... Of, of dat is wat de persoon uniek maakt. Hè? Dus inderdaad, energie, atomen. Mijn atomen zullen, kunnen niet vergaan, dus die zullen er altijd wel blijven. Maar dat is heel onbevredigend. Hè, om te zeggen, van het, het, het leven na de dood is gewoon dat je atomen er nog zijn. Dat is, natuurlijk, je vergaat in de grond en je wordt opgenomen in, in weet ik van wat. Maar, maar wat je als mens uniek maakt, is de informatie. En informatie kan wel verloren gaan. Ieder die wel eens een computercrash gehad heeft... Hmm. die weet dat informatie kan verloren gaan. En informatie is zelfs heel erg kwetsbaar. En dat is dus het natuurkundige probleem. En het natuurkundige probleem is dat de hoeveelheid informatie... die een mens tot een unieke persoon maakt, is zo groot dat het heel moeilijk is om je voor te stellen... dat die informatie ergens is opgeslagen... op zo'n manier dat die na je, nadat je, je lijf zeg maar vergaan is... dat je, je, je, je stof uiteengevallen is... dat die informatie op een of andere manier... via natuurkundige principes nog te reconstrueren is. Dat is heel moeilijk om dat handen en voeten te geven. En dat is de reden waarom de meeste... zo'n beetje alle natuurwetenschappers moeten zeggen... dat er vanuit de wetenschap geen antwoord op de vraag is... van leven na de dood, daar... daar je niks mee. Maar, maar als, als, als iemand zich bijvoorbeeld uh, goed voelt of slecht voelt... dat is niet een kwestie van informatie, denk ik. Nee. Dat is een kwestie van interpretatie van uh, al die informatie. Ik bedoel, in de algemene zin, goed of slecht. Dus, dus, uh... Nee, gewoon lekker voelt of, of fijn ja. voelt. of, of, of uh, je, je voelt je... je, voelt je, uh, je, voelt je Dus, maar wie interpreteert dat dan? Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik gebruik informatie eigenlijk als tegenhanger van het woord wat u gebruikt, energie. Dus dat. dat ja, maar het moet ik, er wel geïnterpreteerd ja, worden. Dus, dus um, ik denk dat. de manier waarop wij als, als, als natuurwetenschappers naar bijvoorbeeld het bewustzijn kijken. is inderdaad als, een, als een, het verwerken van informatie. En hm. wat er gebeurt bij de dood is dat, dat die computer. Uh, gewist wordt, zeg maar. Die informatie is verloren. En dat weten we allemaal, want... want je kunt die, die atomen nog wel weer in elkaar zetten misschien. Maar... de persoon zelf is weg. Hm. En dus op een manier, als, als, dus, als je dus... het leven na de dood een natuurkundige... interpretatie zou willen geven... dan is dat vrij hopeloos. Juist, juist om die reden. Dat, dat energie inderdaad gaat niet verloren... maar informatie wel. Ja. En ik denk dat je dan... als, als natuurkundige die religie... een plaats wil geven in zijn leven dan Zegt dat er dingen zijn die, die, ja, waar je je natuurkundige beschrijving tekortschiet. schiet. En dat is op zich iets wat, wat, wat iedereen wel zal beamen: dat, dat er dingen zijn die we niet kunnen verklaren. En de meeste mensen zullen zeggen: Nou, als ik het niet kan verklaren, dan heb ik er verder geen boodschap aan. En er zijn er ook die zeggen: van, 'Nou, ja, het is toch de moeite waard om, om, om er toch over na te denken, ook al kun je het niet uitrekenen. Oké, okay. oh, sorry, sorry, nog één klein dingetje. Ja? Ik kan ook zeggen: Ik zit gekoppeld aan een computer en uh, als ik losgekoppeld word van de computer.' Ben ik er nog steeds. Dat is dan, zeg maar, de informatievoorzieningen worden losgekoppeld. Maar dan, dan ben ik er nog wel. Dat is dus mijn uh, antwoord. Oké. Okay. Oké. Okay. Herman, daarmee dank ik je wel. Oké, okay, bedankt. Ik wens je nog goede nacht. En dan ga ik er een klein gedichtje tussendoor gooien. Daar hou ik af en toe van. Om de gedachte uh, te voeden, als het ware, van Leo Vrooman. Ook een groot, uh, die ken je wel, denk Absoluut, ik. Absoluut, ook een wetenschapper. Een groot wetenschapper, in Amerika gezeten. Ja. En een groot dichter. Hij, hij onderzocht het bloed, hè. Hij weet... De, was bioloog. Maar hij heeft ook psalmen geschreven. Althans, hij noemde ze psalmen. En ik lees je daar een van voor. Nu we toch dit, dit thema van de wetenschap en de religie eh, hebben geraakt. Psalm 1. Uh, systeem. Gij spitst geen oog of baard. En draagt geen slepend kleed. Hij die in u een man ontwaart, misvormt u naar zijn eigen aard. Waar hij ook niets van weet. Systeem. Ik noem u dus geen God, geen Heer of ander woord... waarvan men gave en gebod en wraak wacht... en tot wiens genot men volkeren vermoord. Systeem, lijf dat op niets gelijkt. Aard van ons hier en nu. Ik voel mij diep door u bereikt. En als daardoor mijn tijd verstrijkt, ben ik nog meer van u. Hij, hij vindt, ik hou enorm van die psalmen van Leo Vroom, Want ik weet niet hoe jij daar nu meteen zo... Snel op kan reageren. Dat hoeft ook helemaal niet, wat mij betreft. Nee, dat, dat is prachtig als je als dichter. dingen die je eigenlijk met woorden niet kunt zeggen. laat staan met formules. Ja. Als dichter, dat je daar iets van kunt uitdrukken. Dat is, ja, dat is de kracht van de dichter. Want dat kan jij dan niet. Want ja, jij kan het. het. Jij, jij hebt al met die formules. doe je al iets onmogelijks. Namelijk ja. uh, iets vangen of vatten. wat voor onze zintuigelijkheid niet te, te vangen of te vatten is. Maar je hebt dan ook nog eens. aan de hele andere kant. de ervaring. Een religieuze ervaring. Ja, maar die, die, uh, ik, ik wil daar gewoon heel duidelijk aan zijn. Uh, natuurkunde heeft uh, niets te maken met, uh, met religie en, nee, en, en met en het idee dat je, weet ik in de oerknal of in de God zou zien of zo. Dat is allemaal onzin. Uh, de, de natuurkunde zijn, zijn formules. Ja, precies. En, en de religieuze ervaring zit inderdaad dichterbij. Uh, bij de dicht kunst, ja. als je het zo wil doen. Maar, maar zie, een man met een baard, ja, hij doet het, hij, Leo hij noemt het dan een systeem. Maar is het een ervaring? Wat is het voor jou? Kan je daar wel iets over zeggen? Nou, als ik het in één zin zou moeten zeggen, wat voor mij... Sommige mensen zeggen, religie is een leer, weet je wel. De, ja. Dit zit zo, dit zit zo, dit mag wel, dit mag niet. Voor mij, daar ben ik niet alleen in hoor, dat is voor heel veel mensen... Is, is, is religie een, een, een, een relatie met een persoon? En die persoon is God. En dat... Uh, dat is zomaar een woord natuurlijk, maar dat. Uh, ja. Dus het, het feit dat het een relatie is, dat, uh, dat bevrijdt je gelijk van een hoop, uh, een hoop uh, ja, andere dingen. die, die, die misvormingen, zeg maar, van religie. Uh, als een soort wetsysteem. De, de dogmatiek en zo. Heb je misschien wel nodig, want ja, je moet die dingen toch handen en voeten geven. En dan kom je natuurlijk altijd. probeer dingen. in een kader te stoppen, in een systeem te stoppen. Maar ik denk dat uh, op het moment dat je religie inderdaad ziet als een relatie, dat je dan op de juiste golflengte zit. Mm. En dat een het hoop, een hoop van de uitwassen van religie die Froma noemt, dat die, die, die, die zijn juist gekomen. Als, als, omdat religie verworden is tot, tot een systeem van, van leerstellingen, van gelijk hebben of niet gelijk hebben. Voor jou is het een soort gesprek? Voor mij is het een gesprek, is het is een relatie, is het is een ontmoeting. En de enige reden waarom ik nog geloof, omdat ik toch natuurkundige ben, is omdat die relatie heel af en toe beantwoord wordt. Althans, zo ja. ervaar ik dat. En dan kun, iemand kan zeggen: van nou, dat maak je jezelf wijs. Dat is een projectie of zo, weet ik wel. Maar ik ervaar het zo niet als een projectie. Ik ervaar het wel als een ontmoeting. Zijn het mystieke ervaringen? Nee, nee, nee. Gewoon nee, geen mystieke ervaringen. Dat, misschien dat ik. ik heb gewoon dat, dat zintuig niet. Maar ervaringen van, van geborgenheid. Van, ik, ik noemde eerder al het woord geschenken. Dus ja. bij een ontdekking die je doet. Uh, de ervaring dat dit iets is. Sommige mensen hebben dat als een kind krijgen: hè? dat dit niet iets is wat je zelf gemaakt hebt, maar dat je het gekregen hebt. Dat is een ervaring die heel veel mensen hebben... waar niks bijzonders aan is. Ja. En, en uh, Ik geef dat handen en voeten door te zeggen dat is God. Dat is mijn, zoals ik in elkaar zit. En iemand anders doet het op een andere manier. We gaan uh, Carlo Beenakker... Uh, toch nog weer even uh, terug naar de, naar de, de quantum computer, denk ik. Met Bart. Ben je daar, Bart? Goedenavond, goedenacht. Hallo, hallo. Hallo, ik heb eigenlijk een paar opmerkingen. Oh, um, te beginnen bij Aristoteles... Ja. Um, een van de grondleggers van de logica, ook van systemen... Uh, die zei, um, het is niet mogelijk dat uit niets iets ontstaat. En dat is een elementaire wet van de logica. En dat zou dus betekenen dat de oerknal, wat men daar verder ook over denkt... toch ergens uit ontstaan zou moeten zijn. Want het kan namelijk niet dat hij uit niets is ontstaan. Tenzij je uh, in het creationisme gelooft... en dan kom je toch al gauw bij iets als een god uit. Mag ik even doorgaan, Wat in het verlengde daarvan... Als er dus een begin is, is er ook een einde. En als een wetenschapper, een Leibniz was het volgens mij, die heeft gezegd, als je vanaf het begin alle gegevens weet en je weet de richting in waarin die gegevens zich ontwikkeld hebben, tot op een bepaald moment, dan kun je ook de verdere richting van al die gegevens berekenen. Oftewel, tot het eind toe kun je het helemaal berekenen. En dat is wel ergens in het begin 18e eeuw is dat ja. gedacht. Maar even maar redenatie sluitend maken. Als die, dan is er dus een begin en ook een einde. Goed, als dat einde dan zo is, dan zou dat hele helemaal in elkaar kunnen vallen. Desnoods weer tot een oerknal terug geredeneerd kunnen worden. Oftewel, als dat gebeurt, dan kan het een oneindig, malen, een oneindig aantal malen kan het gebeuren. Ik ben meer wiskundig geïnteresseerd dan natuurkundige in de wiskunde. Heb je al te maken met oneindigheden, dat is helemaal geen probleem in de wiskunde. Je hebt een oneindig aantal dimensies. En oneindigheid is er ook. Dus mijn conclusie is dat gewoon hetgeen wat wij nu doen... dat dat al miljoenen miljarden ontelbare malen exact op dezelfde huh. manier plaatsgevonden kan hebben zoals het nu gebeurt. En daar, daar wil je de reactie op van Carlo Beno? Ja, graag. Nou, in ieder geval... het is niet mogelijk dat uit niets iets ontstaat. Oftewel, de oeknaal nou moet ergens uit ontstaan zijn. Tenzij in God geloof. Kijk, wij zijn als natuurkundigen natuurlijk vrij praktische mensen. Maar de... de, de... <laughs> Zijn de theoretisch de, Nee, natuurlijk maar de, de, de, de idee dat er een cyclisch. dat er in de kosmologie. een cyclisch verschijnsel is van oerknal die volgt op oerknal. Dat is absoluut uh, een, een, een idee wat, wat, wat. door een hele brede stroming gedragen wordt. En waar zelfs ook waarnemingen heel tastend naar op zoek zijn. Hè? De, we hadden in Leiden vorig jaar te gast. Uh, Roger Penrose die beweert dat hij in de, in de kosmische achtergrondstralingen door de oerknal heen kan kijken naar wat er voor de oerknal was. Heel controversieel, maar wel een geleerde van, van, van een grote reputatie. Dus dit zijn ideeën waar we, waar we mee rondlopen. Maar weet je, wij zijn als, als natuurwetenschappers vrij praktisch. Daar bedoel ik mee. Dat we om te beginnen al niet erg veel hebben aan wat, laten we zeggen autoriteit, Aristoteles, dit, lijkt niets, dat. Dat wij gewoon zeggen van nou oké, okay, als het eindig is of oneindig is... dan wil ik dat kunnen meten. En bijvoorbeeld als er iets voor de oerknal was... dan wil ik eigenlijk door die oerknal heen... de resten van datgene wat voor de oerknal was kunnen ontdekken. En als het heelal eindig is of niet... dan wil ik dat ook kunnen meten en dan wil ik kunnen berekenen... Uh, ja, wat er, of het heelal weer zal inkrimpen of niet... En, en in die zin proberen we hebben, ja, proberen eigenlijk voorbij toch die filosofische denkbeelden... die, die ook best goed zijn, hoor, die een bepaalde waarde hebben. Maar wij zijn meer mensen van, uh, van kijken, goed, goed kijken wat je ziet... en proberen dat te interpreteren. En dan is de vraag van was er iets voor de oorknal... en zal er iets zijn na de, na de komende zeg maar, big crunch? Dat zijn vragen die nog open zijn... en waar mensen op verschillende manieren over denken... Ja goed, maar als u zegt het is praktisch... maar ik bedoel, ik geef gewoon zeg maar het begin... het soort beginaxiomen van welke logica dan ook. Het is onmogelijk dat iets ontstaat uit niets. En er wordt nu gezegd van, wij denken praktisch... de oerknal is het beginpunt en daarvoor bestond niet. Dan zou je toch, daar kom je niet mee weg. Nou, ja, dus dus daar, daarom die dus een reden, een reden waarom mensen zich afvragen... misschien is gewoon een cyclisch opeenvolgen van oerknallen. Maar aan de andere kant, aangezien we geen theorie hebben... Hè, u, u zegt dat u een wiskundige... Interesse heeft. Dus die oorlog ja. is een singulariteit. En ja. we kunnen de vergelijkingen gewoon niet door die singulariteit heen, uh, heen trekken. Nee, en, daarom, ik... en daarom weten we gewoon niet. En, en ja, dan, daarom zijn we heel voorzichtig. En ik denk dat de meeste wetenschappers zullen heel voorzichtig zijn met te zeggen: van. Uh, wat was er voor de oerknal En was dat het begin en was het niet het begin? Het is eigenlijk al heel bijzonder dat wij mensen weten... wat er op een fractie van een seconde na de oerknal gebeurde. En dat is eigenlijk al heel bijzonder. Ja. He? Want dat is toch iets. oké, okay, daar gaan we bij laten Bart. Ik dank je ja, hartelijk. Vriendelijk, dank voor uw tijd, hoor. Oké, okay, ja, ja, veel succes. Dag. dag, dag. Want, ja, sommige dingen zijn best ingewikkeld. Ben, goedenacht. goedenacht. Ben je daar? Uh, uh, ja, Um, Wacht even. Alleen. Ik kan je eigenlijk niet verstaan, dus daar moeten we even een uh, andere oplossing uh, voor vinden. Want je kunt me nu, nu ook niet verstaan. Ja, nu wel. Ja. Nu kan ik je goed oh. verstaan zelfs. Ja. Okay. Kom, ja. maar op. Kom maar op met je vraag. Uh, ja. Uh, of hij denkt, en dat ben ik dus wel, dat uh, goede science fiction, maar ook goede documentaires, bijvoorbeeld de uh, onbroek, de belangstelling voor wetenschap in het algemeen, uh, zouden kunnen aanwakkeren voor ja. onder de jeugd. Waardoor dus meer mensen ook weer in die wetenschap... nou ja, we komen tekort enzovoorts. Ja. Uh, maar wat ook invloed heeft... Uh, op de manier van denken van mensen... wat ik jullie ook hoorde zeggen over... Uh, over Kuipers... we hebben ook al gezegd... als je in de ruimte zit en je kijkt naar de aarde... dan weet je wel wat er aan de hand is. Ja. De, de, ik zeg altijd... science is a state of mind. Hè? Ik bedoel... Je, je denkt anders als wetenschapper, denk ik... Dan als niet wetenschapper. Ben jij zelf wetenschapper? Mm, half en half. Half, oh, de... Ik heb uh, natuurkunde gestudeerd. Ja. Dat is ook nog zoiets. Uh, ik, ik, ik denk dat Carlo de zoon is van professor Benhakker uh, uit Leiden, Biofysicus. Maar dat heb ik nooit iemand horen zeggen, dat denk ik. Nou, dat kunnen we natuurlijk sowieso even uit als een ja. feit uh, checken of uh, weer liggen ja, of niet. Maar uh, nou, dat was maar even te zeiden. Maar uh, ja, ik merk dus uh, bij wetenschappers, bij uh, Mensen die inbellen. Daar is een grote kloof tussen de mensen die, die op de wetenschappelijke manier denken. Ja. Toen hoeven ze nog geen wetenschapper te zijn. En ja. mensen die op een hele andere manier denken, ja. dat merk ik dus nou ook weer. En, en hoe, moet je die kloof over, hoe moet je die kloof overbruggen? Onder andere ja, met door, science fiction, begrijp ik? Is, sorry? Dus Onder andere met science fiction films en documentaires, begrijp ik. Science fiction, science fiction boeken ook. Ja. Uh, ben, je wel, ben je een liefhebber van science fiction? Ja, van de goede. Vraag daarom maar eens of hij bijvoorbeeld het boek van Carl Segen kent, Contact, is laten verfilmen met Jodie Foster in de hoofdrol. bijzonder goed verhaal. Con of het eerst in contact met een buitenaardse Contact, oké, okay, nou, contact. genoeg uh, opmerkingen en vragen. Heel leuk trouwens, Ben natuurlijk. Ja, um, het is allemaal, ja ik, ik, je kan hier uur over doorgaan. Die tijd hebben jullie natuurlijk ook niet. Nou, we hebben nog zeven minuten om precies te zijn in drie seconden. Dus uh, ja. time is ik hoop, now. Ik hoop dat er genoeg belt, goed. De, de, de, de, de tijd zit krap in zijn heden. Zul ik er nog maar ja. even met de dichter zeggen? Carlo, Inderdaad. de vader. Is, uh, als yes, je vader ik, weet, ik, ik gebruik... Mijn vader was, was ook natuurkundige. Is dat die, die natuurkundige in, die in Leiden zat? Die mijn hier... vader was ook natuurkundige in Leiden, ja zeker. Ja, precies. En, uh, en mijn zoon is ook natuurkundige. Dus het zit uh, in de familie. Dus, ja, dus dat wordt sowieso doorgegeven. Ik heb drie generaties natuurkundige. Nee, ja. Science fiction is, is een geweldig mooi middel... om mensen in te interesseren voor, voor, voor vragen als... als uh, ja, het spannende van de natuurkunde. Ik gebruik het graag als ik populaire... Verhalen geven. Uh, Star Trek is mijn favoriete ding, Star Trek, Star Wars, iets minder. Of het zo is dat de wetenschap zich kan laten inspireren door science fiction, daar heb ik eigenlijk weinig voorbeelden van. Ik krijg weinig voorbeelden van. van uh... maar hij bedoelde volgens mij meer de brug, die kloof die er zit. Hè, ja. Tussen, tussen nee, dus, wetenschap dus, en leken. Okay. Die kun nee, dus je... dat, dat, dat is zeer zeker waar. En ik denk dat. Ik weet, in mijn jeugd was het, uh, die is lang geleden, mijn jeugd, was het Evolion, was een geweldig. Uh, geweldige ja. stimulans, hè? Dat was een, een soort, soort tentoonstelling van, van, van uh, hoe, wat de wetenschap zou kunnen opleveren in de toekomst. Ik denk dat Nemo op dit moment in Amsterdam zo'n functie kan hebben. Uh, documentaires, boeken, interviews met mensen waarin je ziet dat wetenschap niet saaie, niet saaie sommetjes zijn, maar dat het een hartstikke spannende ja. onderneming is. En, en uh, ja, dat is toch de manier waarop we proberen mensen te interesseren. Precies. Over contact? Ken je dat boek? Jazeker, het is een prachtig, prachtig boek. Prachtige ja, waarom boek, is ja. dat zo mooi? Het nou ja, aan? gewoon met zo'n zwart gat, of zo'n wormgat. En, uh, en natuurlijk, Kalzeker was het natuurlijk toch echt een wetenschapper. Dus zit, er is echt goed over nagedacht. over de, Wat er gebeurt er als je met je ruimteschip door een, door een wormgat gaat? Daar, ja. daar wordt is over nagedacht. En daar kom je en, toch wel een beetje. Hè? Dat is dan een soort, soort uh, nou ja, uh, um, filmisch uh, poging om het. Om, om het in beeld te krijgen, dus. Maar kom je dan wel een beetje in de buurt van waar, waar jullie natuurkundigen mee bezig zijn? Of is dat nou, Is dat eigenlijk? Is het toch flauwkeurig? Het, nou, het, is, het, is, het heeft natuurlijk een, een, een, een, een, het is een grens, bedoel, het, is, het is niet echt uh, realistisch. Als we, ja. Voor zover we weten kun je überhaupt niet door een, door een wormgat heen, ja. omdat er een singulariteit is in het midden waar je alles fijn pers. Maar voor die film is het aardig. Ja. O, dus, um, je hebt het steeds gehad, Carlo, over de grens waar je eigenlijk als natuurkundige, waar jullie mee bezig zijn... die, die accepteer je niet. Je wil er eigenlijk altijd over. Eh, klopt het dat dat iets puberaals heeft? Dat heeft iemand wel eens... Dat heb ik onlangs wel eens gelezen. Dat, dat je eigenlijk... Hè, dat, dat jongensachtige er tegenaan boksen... Tegen wat, op wat voor manier dan ook aan je wordt opgedrongen als een grens... dat je daar doorheen wil. Je noemt het puberaal. Ik noem het de essentie van het mens zijn. Dit is wat... wat, wat... Ons mens, waarschijnlijk al sinds we Neandertalers waren... of weet ik veel wat... dat we, dat we niet, uh, niet berusten bij grenzen, maar de grenzen opzoeken. En, en, en, en op zoek gaan naar die grens en proberen eroverheen te kijken. Dat is waarschijnlijk zoals we vuur ontdekt hebben... en zoals we ontdekten dat je eten kon koken. Ja. En dat is de manier waarop we de hele aarde ontdekt hebben. Dat is ook waarom we nu op zoek gaan naar andere planeten. Dat is echt de essentie van ons mens zijn. Dat we niet berusten bij... Uh, tot nou, hier en niet is, verder. Dat is het toch geweldig. Nou, we weer altijd over het hek heen te kijken of eronder door te kijken. En, Kijk, ik, ik, ik hoef het niet per se puberaal te noemen. In tegendeel, maar dan, dat is toch geweldig wat je nu zegt. Dat de essentie van de mens zijn is in verzet komen. Nou, ik, zou, ik zou het nieuwsgierigheid noemen, maar... maar, maar, maar nieuwsgierigheid ook, en, maar. en niet... Uh, een nieuwsgierigheid die, die, die een soort honger is naar... naar uh, Oké, okay. je zegt het kan, het is niet mogelijk, maar... Ik ga eens kijken of ik het toch kan. En, en, uh, ga, gaan we leven kunnen maken? Nou, dat is natuurlijk een van de hele grote, hele grote ja, onderzoeksvragen van, van deze eeuw. Dat is bewustzijn, uh, leven. In hoeverre kunnen we daar de biologische, chemische basis van... Uh, van, uh, van ontdekken. En, en, en, het uh, is niet echt mijn, mijn, mijn uh, Want dan, mijn dan heb onderwerp. je het over chemici en biologen... maar daar houden natuurkundigen ja, natuurkundige be zich natuurkundig ook mee bezig. Die zich te ook mee bezig. Het ja. is een, een samenwerking. En, en, en hoe, hoe, hoe schat je de kans Want dat is, dat is een van de andere grote... Ja, een, cel, een cel namaken. Daar, daar, zijn ze toch heel ver, daar zijn ze toch heel ver mee? Ja, daar je? zijn ze heel ver mee. en, en uh, Een kunstmatige cel maken. Uh, dan kun je leven maken. Uh, nou... Ik, weet niet, ik ben voorzichtig met die woorden, omdat een woord als leven maken heeft. Heeft heel veel. Heel veel betekenissen die daar niks mee te maken hebben eigenlijk. Maar ja, een cel maken. Dat is iets wat. wat we, is een onderwerp van onderzoek. Hmm. Niet mijn onderzoek. Nee, dat begrijp ik. Um, ik vond het wel uh, buitengewoon inspirerend. Om je te gast te hebben. Dat, dat meen ik ook echt. Ik vond het geweldig. En. Uh, ja, ik, ben er, ik, ben al, ik ben ook alweer van die berg af aan het afdalen. Dus, dus mijn studie natuurkunde is niet aan mij besteed. Maar ik vind het wel heel erg spannend als je er zo over vertelt. Dus dank daarvoor. En ik hoop van harte dat, heel veel, dat, er, dat, er, dat het ook, die boodschap ook overkomt bij jonge mensen. Die nog voor die keuze staan eventueel. Want we hebben ze wel nodig. Hè? De, de, de mensen die kiezen voor jouw vak bijvoorbeeld. Nou, Nederland heeft mensen nodig die voor een uh, studie in de berg en de techniek kiezen. Ja. Absoluut. Heb je een idee waarom, het, waarom ik zo weinig aanspreek? Nou, het is. Het is uh, je moet het leuk vinden. Het is een moeilijke ja. studie. Waar je, waar je best wel een redelijk slaas mee kunt verdienen. Maar het is niet, je zult er niet rijk van worden. Hoe, hoe begon dat bij jou? Door je vader? Ja, door, ik wist. Ik wist door, door, door, ja, door het beroep van mijn vader wist ik dat dit een mooi vak was. Ja. Puzzels oplossen. Dat is wat ik doe. Puzzels oplossen. Ik los ja. puzzels op. Ja. Ik word ervoor betaald ook. Uh, is deel, hij, hij deelde zijn kennis ook toen jij puber was. Nou, zit jouw dochter, die, die gaat medicijnen studeren, die zit daar achter het ja. scherm mee te luisteren. Maar jouw vader deelde zijn natuurkundige kennis ook. Ja, gewoon met jou. het idee dat je, dat je een hele, hele mooi bestaan kunt hebben met het. het, het je zou vragen stellen en probeer die vragen te beantwoorden. Ja. Ja, iemand anders, die zijn vader heeft, is aannemer of is, is een architect of zo. En, en die, die heeft heel andere kennisdelen. Dat is een mooi ding. Geweldig dat je hier te gast was, Carlo Benakker, Veel succes. Zometeen Nora Romanescu. Die gaat uh, de, door de nacht heen vliegen. Uh, met welke natuurkundige wetten uh, heeft zij daarbij te maken? En aanstaande maandagavond, ah, van oud op nieuw, spreek ik met René Gude. Dat is een fantastische filosoof met een heel bijzonder verhaal. Um, over de eindigheid der dingen gesproken. Maar dat is op die avond pas. Goeie avond. Ik heb de hele wereld onder mijn knop. Maar weet niet eens wie er naast me woont. NCRV.